10 uur. uur, Jan van de Putten met het NOS Journaal. Op de A12 bij Utrecht is vannacht een automobilist op het leven gekomen. De politie wilde hem bij Wilnis aanhouden omdat hij slingerde... maar hij ging met hoge snelheid vandoor. Bij de Utrechtse wijk Kanalen-eiland raakte hij een andere auto... voordat hij dodelijk verongelukte. Twee inzittenden van de andere auto raakten gewond... en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Israël heeft de ontruiming van een Beduïne-dorp op de westelijke Jordaanhoever opgeschort. Het dorp ligt ten oosten van Jeruzalem. Volgens Israël is het illegaal gebouwd en moet het worden gesloopt. De 180 inwoners moesten uiterlijk begin deze maand vertrekken, maar dat weigeren ze. De Bedouinen krijgen steun van de VN, de Europese Unie en mensenrechtenorganisaties. Afgelopen week zei de aanklager van het internationaal strafhof... dat de evacuatie en sloop van het dorp mogelijk een oorlogsmisdaad is. De Israëlische regering zegt nu dat er voorlopig niet wordt ontruimd.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 De Jan Wolkersprijs voor het beste Nederlandse natuurboek... is gewonnen door evolutiebioloog Menno Schildhuizen... met Darwin in de stad. Dat is bekendgemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels. Schildhuizen beschrijft hoe de natuur zich aanpast aan de stad... en dat daardoor nieuwe soorten ontstaan. Volgens de jury was het een uitzonderlijk goed jaar voor natuurboeken... ook door het thema Natuur van de Boekenweek. De Jan Wolkersprijs bestaat uit een geldbedrag van 5000 euro... en een tekening van Siegfried Woldwerk. Het weer. In het noorden en midden van het land veel wolkenvelden. In het zuiden de meeste zon en het wordt 15 tot 17 graden. Vannacht af en toe regen. In de loop van morgenochtend opklaringen. Meer wind en het wordt morgen 13 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 As long as I get my kiss. How oh, do you like your toast in the morning? I like mine with a hug. The The world's all so bright As long as I get my heart, I've got to have my love. Ex kan je bliss Just like your eggs in the morning? Goedemorgen ZFM je yes, luisteraars. Welkom bij de Zoveelste uitzending. Of ik ga zeggen, alweer een uitzending van ZFM Jazz. Een van de langst lopende programma's van ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd en samengesteld uit de rijke platenkast... door ondergetekende Peter Denboer. Wij begonnen met uh, mulder en mulder... How do you like your eggs in the morning? Wat gaan we vandaag ho allemaal horen? Ja... Mensen die mij kennen, en die weten dat het van alles wat is. En dat er elke uitzending wel een accentje ligt. Vandaag uh, is het accent uh, lady singers. Er komt veel vocaals voorbij. Maar dat wordt geladeerd met van allerlei moois. Zoals daar is uh, Til Brunner. Een uh, west duitser Boor in 1971 heeft zijn sporen ruim verdiend met zijn trompet. Hij zingt, hij componeert, arrangeert, produceert. En we gaan luisteren naar Klaks Theme. op de trompet van Til Brunner. We gaan naar iets heel anders. Wij kennen allemaal uh, Toets Tillemans. En we weten dat hij niet alleen Montemunica speelde, maar eigenlijk begonnen was als gitarist. En met die twee instrumenten wereldberoemd is geworden. Er is iemand die ook die twee instrumenten heeft gespeeld... En eh, zeker ook hele mooie dingen gedaan heeft. En dat is eh, een van oorsprong Italiaan Bruno de Filippi. Die eh, begonnen is in uh, de jaren 60, nou, 70. En uh, hij is van 1930 en 2010 overleden. Heeft uh, in Italië... Gespeeld en uiteindelijk met uh, Amerika grote Amerikanen: Bud Schenk, Jerry Mulligan, Astor Piazzolla, Les Paul. En uh, toen is hij uh, studiomuzikant geworden. En toen is hij uiteindelijk naar Amerika gegaan en heeft daar furoren gemaakt. Ik heb hier een opname die hij met een trio heeft: Don Friedman op de piano, Jeff Fuller op de bas met Wilson op het slagwerk, allemaal opgenomen in 96. En we gaan luisteren naar, uh, ja, waar gaan wij luisteren? We gaan luisteren naar Best You Are My Woman Now. Samenspel tussen de gitaar van Bruno de Filippi, de bas en het hele subtiele slagwerk in Best You Are My Woman Now. We gaan nog een stukje van deze cd draaien en daar gaan we de andere zijde van deze muzikant horen in Fascinating Rhythm. Oh no Fiji met een onwaarschijnlijk goede band erbij. The Nearness of You. Ik ga nu naar een uh, Zweedse trombonist. Niels Langren. Ook een uh, paar keer op het Noordje Jazz Festival verschenen. Hij... geboren. Ja, een jong broekje. 56, 1956. Hij studeerde... Klassiek trombonen in uh, Zweden. En uh, op een gegeven moment kwam zijn interesse voor de jazzmuziek. En toen kwam hij zomaar terecht in het Big Band project van Thad Jones. Nou ja, dan is je kosje gekocht. Heeft nog even bij uh, artiesten ingespeeld. Zoals bij ABBA. Hoe kan het ook anders? natuurlijk Zweden bij de Zweden. En uh, later nog bij Herbie Hancock. Nou, toen is die gaan uh, voor zichzelf begonnen, zullen we maar zeggen. Van een van die cd's uit 2002. De cd Sentimental Journey. Gaan wij ook horen de titelsong van de CD Van deze cd. Ja. Luister maar, zou ik zeggen. Niels Landgren... Sentimental Journey. CFMJ's wordt wekelijks live uitgezonden, live gemaakt eh, in de studio aan de Tolweg 11a in Zandvoort. Vandaag dus ook. De deur staat figuurlijk en letterlijk open. Eh, als je het leuk vindt, kom even langs. Neem al of niet je lievelingscd's mee. En eh, kom hier vertellen waarom die cd leuk is... of geef hem af en ik draai hem. Je kunt ook langskomen voor een praatje... of voor een verzoeknummer. Verzoeknummers zijn er ook door de week via de mail. Zoals uh, de volgende. Dat is uh, onder het mom. Ik draai een cd voor mijn oma T. Want ik moet ook een beetje mijn kopje soep veilig stellen. Zullen we maar zeggen. En dat is... Uh, Nina Simone, met een uh, swingend nummer. This year's Kisses. This year's crop of kisses Don't seem as sweet to me crop just misses what kisses used to be This year's new romance doesn't seem to have a chance Even helped by Mr. Moon above Oh This year's crop of kisses is not for me I'm still wearing last year's love Frankrijk. Daar speelt en componeert en uh, Danny Brian, Danny Briand, dat is een, uh, een jongen die... Uh, hij heet eigenlijk Daniel Cohen-Biran. Geboren in uh, Tunesië. Zijn ouders zijn geëmigreerd naar Frankrijk. En uh, daar is hij in de muziek gegaan, zullen we maar zeggen. En hij heeft daar... Uh, vuur horen van de bovenste plank. Ik ga laten horen... een big band... waar hij in speelt... waar zijn arrangementen... en zijn composities worden gespeeld. Op één dat komt zo meteen. En het stuk dat ik nu graag laat horen... van Danny Briand... met zijn big band is... Un jour. Un jour tu vas, un jour tu veux, un jour tu veux pas. Et quand tu as ce que tu veux, ce que tu as n'est plus le mieux. Un jour c'est bon, l'autre c'est non. Tu me dis oui quand tu penses non, Défais ton choix, je m'en vais ou je reste là, je ne sais plus où va ma vie, mais ton cœur c'est mon paradis. Un jour tu ris, un jour tu pleures Un jour tu vis et l'autre tu meurs Un jour tu m'aimes, l'autre un peu moins Ça me fait de la peine mais ça change de main Si je t'attends, je perds mon temps Toi que fais-tu de mes sentiments Regarde-moi, c'est merveilleux Ce qu'on peut faire quand on est deux Quand on ne sait pas ce qu'on veut On ne peut jamais être heureux J'ai besoin de te regarder J'ai besoin de te protéger Mais je laisse à ta liberté Le meilleur de toi-même Car c'est là ton problème Car tu crois quand on aime Que se pose un dilemme On renonce à tout ça toujours ses plans Un jour c'est noir, un jour beau temps et puis plus d'espoir Un jour je suis l'homme de ta vie, on fait l'amour et puis tu t'enfuis Un jour tu dis que je suis tout et puis tu ne dis plus rien du tout Comme l'hiver et le printemps, ton amour change de saison Tu parles trop, puis plus un mot, ton cœur a froid puis il a chaud Tout le monde a ses soucis Tout le monde veut refaire sa vie C'est qu'ils n'ont pas encore compris Qu'il faut laisser la place c'est naissances se confondre En un ne plus se fondre Si l'amour nous enchaîne Un jour il finira Garde-moi, l'amour est là Il nous appelle, il nous tend les bras Si tu as peur de ton bonheur Laisse parler la voix de ton cœur Si je ne suis pas comme tu veux Ce que je suis peut-être un peu mieux Regarde-moi, je suis heureux Et l'amour est là dans mes yeux Laisse-toi faire, car rien n'est mieux De vivre une vie à deux Je ne veux pas tout faire avec toi Car tu dois vivre aussi pour toi Je veux juste être à tes côtés Mais garde la distance J'ai besoin d'un échange d'un bonheur sans mélange Qui se donne sans le prendre et qui ne finit pas Sexe. Dat is een heel verhaal, Danny Briand. Ik ga nog een stukje laten horen en dat is een grauwe oude, een compositie, van, uh, een compositie en ook de tekst van Bart Howard. En dat is het veel gezongen, maar nooit geëvenaard. Nummer Fly Me To The Moon.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 and adore in the other... Me. fill my heart with song, and let me sing forevermore, you are all I long for life. the same I'll never be the same. We gaan naar Buck Clayton, een Amerikaanse jazztrompetist, die deel uitmaakte van Count Basie's orkest. En uh, althans van een van de vele orkesten van uh, Count Basie. Er was ook nog een orkest dat heette The Old Testament. En dat waren allemaal bij elkaar geraapte jongens... van grote klassen natuurlijk, die uh, allemaal sessions speelden. We gaan luisteren naar een uh, stuk en dat heet You Go To My Head. <middels> Leighton. en uh, George Arvanitas op het Hemmendorgel. Ja, daar gaan we verder niks aan toevoegen. We hebben nog één stukje te gaan en dan is het eerste uur ZFMJS op zondagochtend alweer voorbij. Dan komt het nieuws en dan hebben we nog een vol uur met allemaal verrassende stukken. Verzoeknummers, eh, nieuwe dingen uit de platenkast enzovoort. We gaan het eerste uur afsluiten met het Orkest het quintet van uh, Miles Davis met onder meer Max Roach op de drums en Percy Heath op de bass. When lights are low. <middling>